met 2000 voor de deur. Dan mag ik binnenkomen met het millennium gezeur. De techniek is tegenwoordig. Niet te missen. Elektronica, is namen waar en als ik moet geloven in een groot gevaar. Wat het millennium probleem. Koks in de genus een Genes tot in je brain. Problemen menig. Ik is mee en verdween. Ja, wat de band. Tussen de mensen, likke brein en harde schijf. Dus daar sta ik niet van versteld me sterker, nog ik sta verstijft. Vertel deze boel aan een toetsie of een hoedoe. Die knokken voor de kantje. En nog meer tussen boeten in een nade situatie zonder hinnige democratie. En hoe zou ze reageren op onze gigabyte frustratie. 2000 in het zicht: tonaalt per boek. Delen. de krant spreekt alleen maar over moorden en over stelen de natuur die doet, doet ze werk, werk gooit met aids en met trampen de mens doet de rest we, we werken er met z'n allen naar 2000 domein wordt het een ja zoals gewoon het oh. wordt het kennelijk en werkelijk en stuift mijn lichaamstoom door de warmte van mijn transpiratie geduid van energie procent zeker zeker daarna de situatie Van stel het komen komt een je probleem maar als er een probleempje is dan claim ik zeker dat probleem want in de 1 9, schiet er weinig voor we zijn de sieren en de inek, inek. en wij vormen met walspoor Na de 2 met de 3-0 de frappen blijven rollen Het tellen van het geld dat bleken onvervulde rollen. rollen voor de eerste keer en weer een keer extreem het is weer Life. live de wet laat je steken het draaien als een cd-rom kent gegetterde elektronica zweven blijkt er uitgeven geven. maar er is geen medeleven zijn eigen voice, kunnen niet. geven doe maar doe maar revolutionair het enige wat dat telt is dat het intermediair opgelost moet worden en mevrouw op onze kennis, kennis. met de wisseling van het jaar ja. loopt de echt wel uit op stennis. stennis ik dacht nog even even terug in het verleden even amper tien jaar geleden toen er niks met die dingen deden, dingen deden. Laat ik aan het fantaseren. Daar we anderen masturberen, masteren, ben ik werelden aan het creëren. Yeah. Wat ik niet meer wil zeggen, is dat het probleem. Bij ons liggen beide mensen zeer extreem. De Pentium-gedachte, ik heb de duur gestuurd. Stuur de stralen zwervers even vet in de luren. Het is automatisch een eerste levensbehoefte. Hoor je dat drie dubbel de Uit de doek gewassen, net de techneut. De op 2000 rook ik een joint en ik ben neut. Schizofrene buitenbeen met je millennium-probleem. Probleem. Gaat er geen en vier dat jaar, zeker weer extreem?